werd vorig jaar meer gepind dan ooit tevoren. Het ging om 4,7 miljard transacties, een stijging van bijna 8,5 procent. Het leger van de Syrische president Assad is een offensief begonnen om Idlib te heroveren, de laatste opstandige provincie in het land. Syrische troepen zijn provinciehoofdstad Idlib tot op enkele tientallen kilometers genaderd, zijn geen berichten over slachtoffers. In Idlib zijn miljoenen vluchtelingen de VN waarschuwd voor een menselijke tragedie.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 Het weer vanavond en vannacht voornamelijk langs de kust nog een enkele bui met kans op onweer. Morgen vooral boven de grote rivieren buien afgewisseld door zon. Het wordt opnieuw zo'n 6 graden. Daarbij blijft het stevig waaien. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Het is Bianca Daming van de ANWB. Er staat bijna 100 kilometer file in Noord-Holland. De meeste files veroorzaken tussen de 5 en 10 minuten vertraging. Er is één uitschieter en dat is de A10, de Ring Zuid van Amsterdam. Er is een ongeluk gebeurd met een vrachtwagen. En je hebt daardoor nu bijna een half uur oponthoud... tussen afrit Watergraafsmeer en Amsterdam-Slotervaart. En dat is richting Zaanstad op de A10. De rechterrijstrook is door dat ongeluk dicht... Op de A9 van Alkmaar naar Diemen is het druk tussen Badhoefendorp en de afrit AMC. Daar is de vertraging 10 minuten. En op de A1 van Amsterdam naar Amersfoort rijdt het langzaam tussen knooppunt Watergraafsmeer en Naarden. Ook daar heb je 10 minuten op onthoud. Net als op de A4 van Den Haag naar Amsterdam tussen Schiphol en Knopend de Nieuwe Meer. Tot zover de verkeersinformatie. U bent prijsbewust als het om uw auto gaat.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 Maakt u het verschil? Kijk op mentorschap.nl. Zin in Zandvoort is Zin in ZFM. ZFM. lekkere platen hebben deze formatie wel niet gemaakt. Ze is gewoon ontelbaar. De eerste weet ik nog. Dat was een disco single die ik van mijn oom kreeg. Hij heette Toe Hat met op de andere kant Too Nice The Night. Ik heb hem nog steeds. Of hij nog draaibaar is, weet ik niet hoor. Maar, maar dat kan ik altijd een keer proberen. lekkere plaatjes van Cool de Gang. Maar het begin voor het tweede uur... ZFM 104.5, kabel 106.9 in de eten en natuurlijk via danceradio.nl Tweede uurtje, 80s Favorites. Met Peter De Vries met natuurlijk nog meer muziek uit de jaren 80. dame draaien. Die het nummer heeft als een absolute favoriet van me is. En dat nummer heet You used to hold me so tight. Maar ik heb mezelf zelf geweld aan gedaan maar om eens een keertje niet te draaien, maar gewoon eens een keer een andere te kiezen. We gaan we uiteraard de LP versie van Fantasy and Heartbreak, first radio station with a Michelin Star. Dance, dance radio. radio is, is good. van hoeveel suiker er toen werd gebruikt. En dan krijg ik dat in een mok en dan staat op een historisch moment. Ja, dat historische moment, dat is nu inmiddels alweer bijna vier jaar geleden, hoor. Dat ik eindelijk... de TomTom-coördinaat kreeg van waar Abraham de Mostert haalt. Ken je dat? Volgens mij, des te ouder, des te beter, hè? Dan ga je de muziek uit de 80e jaren steeds meer waarderen. Als je dat vergelijkt met de tegenwoordige herrie die je hoort. Niks te nadeel hoor, van uh, sommige artiesten. Want er zitten er wel een aantal tussen. Van, ik denk van, nou, nou, nou, nou, nou, nou, nou. Die mogen er best wel weten. Station with a Michelin Star. Dance Dance Radio. radio is, is good. Ja lekkere muziek van Thelma Houston natuurlijk. En dan gaan we nu. Ja, dan gaan we nu. Dan gaan we nu Een oude bekende van stal halen. De mannen van de brake machine. Goh. Er is er ook weer zo een die vaak en soms te vaak gedraaid heeft. Maar deze lekkere lange uitvoering van 6 minuten 30 van Street Dance wil ik je toch niet onthouden hoor. 12 minuten na 6 dansradio.nl En natuurlijk via 104.5 kabel en 106.9 ether via CFM. my brain. Any succesvolle album zat I feel for you. This is my night, the extended version. Ik bedoel de joden dat ze... rollende breakdance over straat lagen. De Electric boekie. De hoogtijden aangevierde. Chaka Khan hebben we het over. En daarvoor natuurlijk de breakmachine. En het heerlijke streetdance. We ja, hebben een goede dankjewel voor het compliment. We met dit programma natuurlijk. Ethisch favorite met Peter de in de 80e jaren. Maar dat wil natuurlijk niet zeggen dat we bezoekje uit de jaren 70 of uit de jaren 90. niet welkom is, natuurlijk. Hè? Gewoon doen. Nog even een koziekertje van Stal afhalen. Kan je deze nog? Uno, dos, tres, de groep heet COD. toch eens uitzoeken waar het voor staat, hoor. Want dit beukertje heet de paddel.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 in de kast. En een van mijn beste vrienden, Hans, en ik weet niet of dit de Hans is die nu het voor hem staat, die ik dus al uh, ruim 50 jaar ken. Voor hem is dit een van zijn favoriete plaatjes hoor, ja. But Gebeurt jammer genoeg geld nog tijd? De Divine Sounds uit 1984 met. toch wel een bekendste stukje muziek. What people do for money. No commercials. It never stops. Never a bad song. And 100% free. Absolutely free. It can only be dance radio. Een dame die je toch wel heel vaak voorbij had komen, hoor deze. Van het weekend nog. What Love ik loves coming voorbij komen? Dus doen we nou gewoon even Under Love. Hier is Melba More... Ik zeg ik, te lezen op het forum van Bram uit Halen. Ja, een nieuwe Peter in de Eder. God, jeetje. Dat is een naam die ik vroeger al wil gebruikt. Iets van een BB&Q-band. Ah, past er net in mijn tas. Ik kan nog een paar vierkante centimeter over, dus het gaat helemaal goed komen voor jou. Nou, Zodra ik natuurlijk gaat halen, even een uh, lekker stukje muziek van de WWE. Bring, bring in de jam back to Amsterdam Radio for the whole freaking world to hear. All over Ow. Amsterdam's dance radio. Mind. Must be someone else who needs to know if love is here to find I keep running, running Don't know where to make from now Keep following this dream that I've been dreaming all my life I keep running, running Oh, every day Voor die Bram uit Halen, hier muziek van de Brooklyn, Bronx en Queensband van hetzelfde omhoog. Waar On The Beat en Starlet ook op staan, uit 1980. And time for love, 13 minuten voor zeven. Alweer, mijn uurtjes zitten alweer zo. Al wat op. Oh. Maar ik wil natuurlijk niet zeggen dat je deze week van me af bent. Het want... kan zo zijn dat ik aankomende zondag. Maar al dat je naar de studio wordt gesleurd. Bye. De Vries, draaien. Oh. Bob, nog stop, heb ik geen zin vandaag. Goed, dat lees je natuurlijk vanzelf wel op het forum in de programmering. In de programmering voor deze week. Nou, morgenavond, James Henry aan zijn funky show. Vrijdag op doel ik voor van de Brink. En ook Frank van Leeuwen. Luchtig Classic Sunday, zonnige luyen, zon en Royal Classic Crews de Downtown Dance Show met Jimmy Jam. Dus je ziet voor zelfde wat er weer voorbij komt in het aankomende weekend weer. Zo weer over een paar dagen. Het gaat soms harder als je denkt, hoor. Ja.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 Ja tuurlijk Ha ah, je wel joh, waarom niet? You must, you donderdag een druk radiodagje De eerste tot de 12 en 3 zit ik kwij En anders zat je om, anders wordt muziek ook step, best, snel De deur uitrennen 200 juttetjes weglopen ja, je moet toch een beetje wat te doen hebben over het doen. En dan snel weer terug naar huis. De studio in. En dan donderdag tussen 5 en 7. ATS Favorites. Met Peter de Vries op Dance Radio. En natuurlijk op ZFM. Doen we gewoon. Totdat we iemand anders kunnen vastbinden op de studio stoel. De T van T.E.S. En de horn section noemen ze zichzelf. Lady Shine, Shine On. <Sessie> Ik zeg al, oh, we ze zitten bij een zich. Ik ga afsluiten met een uh, lekkere ouwe. Hey, het was me waar genoeg om... Uh, het plaatje is voor je op Dance Radio te slingen en natuurlijk op ZFM. Wat wij beter terug het aankomende donderdag tussen 5 en 7 uur met de nieuwe aflevering van 80 Favorites met Peter de Vries en veel plezier natuurlijk ook met. Ja, ik zie James Henry staan. Morgen met zijn funky show. Dus uh, zeker de moeite waard om naar te luisteren. Ik wou hem eigenlijk nog pesten, weet je dat. Ik wou eigenlijk nog de wiki wiki song voor me gaan draaien. Maar dat doe ik een andere keer. <laughs> Heel veel plezier met uh, de muziek straks na 7 uur op uh, Dance Radio non-stop. En morgenavond tussen 5 en 7, James Henry. Donderdag tussen 5 en 7, ik zei de gek. En natuurlijk aankomende vrijdag, Frank van Lee, Jeroen van der Brink. We sluiten af met Chains en dan Lovers Hobby holiday. Even hey, fijne avond, ik ga even naar Bloemendaal. Even een nieuw bureau ophalen. En dan gaan we voor de week hier, van de woonlig slopen. hier ga we nu inrichten. Er zitten wat dingetjes die me niet bevallen. Nee, toch? doeg. nee, nee, Ah.